Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd presenteert GroenLinks PvdA zijn verkiezingsprogramma. Daarin gaat het veel over wonen, zegt politiek verslaggever Ewoud Kiviet. De partij vindt dat er meer ruimte moet komen voor wonen en dat moet dan ten koste gaan van onder meer vliegvelden. Zoals Rotterdam, De Heek Airport, Maastricht. Die moeten wijken om daar dus woonwijken te bouwen. Hetzelfde geldt voor landbouwgrond, verloedende bedrijventerreinen. Die moeten allemaal plaatsmaken voor nieuwbouwwijken. Een ander opvallend plan uit het verkiezingsprogramma. Ieder Iedereen zou voor 59 euro per maand onbeperkt moeten kunnen reizen met het openbaar vervoer, zodat minder mensen de auto nemen. GroenLinks-PVDA staat op dit moment samen met de PVV bovenaan in de peilingen. Straks om zeven uur begint een avond vol belangrijke ontmoetingen en gesprekken in het Witte Huis. President Trump praat met de Oekraïense president Zelensky. En daarna met een hoop Europese leiders en navo chef Rutte. Het wordt dus druk in het Witte Huis. En voor dat gebouw is het nu al druk, ziet correspondent Sjoerd Daas. Er staan hier een hoop oekraïne pro-Oekraïne demonstranten hier bij uh, Pennsylvania Avenue 1600 op het hoekje bij het Witte Huis. En een hoop mensen hier in Amerika die toch ook willen laten zien dat wat uh, Trump doet... Uh, wat Trump zegt uh, dat dat niet hetgeen is... wat door alle Amerikanen gedeeld wordt, in tegendeel. Want Trump gaf Zelensky eerder de schuld van de oorlog... en hij nam ook andere Russische propaganda over. De Europese leiders gaan vanavond hun uiterste best doen... om Trump juist aan hun kant te houden. En Skibbity is officieel toegevoegd aan de Cambridge Dictionary... oftewel het Engelse woordenboek. Het is een woord dat natuurlijk al een tijdje voorkomt... vooral op de socials. Maar mocht je nou stiekem toch nog niet helemaal scherp hebben... wat het betekent, geen probleem. Deze professor... Used for a whole lot of things, you know. Something like cool or or bad, but bad can have that upside down meaning. You can say what the skibbity do you mean? So it's it's a got a little more grammatical flexibility than cool or super. Ja, eigenlijk heeft het dus niet echt één betekenis. Skibbity dook voor het eerst op in een filmpje over bewegende toiletten met een menselijk hoofd dat uit de pot steekt. Het weer, zon en wolken bij 21 tot 26 graden. Morgen meer zon en maximaal van 21 tot 29 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn inmiddels over de piek van de spits heen, maar het is nog altijd druk bij Amsterdam. Dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Door de afsluiting van de Koentunnel staat er een lange file op de A10 zuid richting Utrecht. Tussen Bos en Lommer en Durgerdam is de vertraging ruim 50 minuten. Door de afsluiting van de Koentunnel rijdt het ook langzaam op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velzen 40 minuten oponthoud. Op de N202 van Amsterdam naar is heb je erg veel vertraging bij de aansluiting met de A22. Dat komt door een eerder ongeluk op de A9. Vanaf Spaarndam is de vertraging ruim een uur. Op de N208 van Sassheim naar Velzen ook ongeveer 20 minuten vertraging voordat je de A22 op kunt... Op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij Belmermeer een kwartier vertraging. En verder nog een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij welk knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file en dat kost je 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Welkom bij CFM Zandvoort. De streamingsdiensten eigenlijk ook onder de Big Tech boosdam's. Zoals een collega, een radiocollega, maar ook een muzikant. Uh, Roy de Smet zou zeggen. Over de, ja, de grote jongens die op het internet een beetje bezig zijn. En uh, streamingsdiensten zoals Spotify uh, mag daar ook wel bij genoemd worden. Want uh, er is af en toe een beetje gedoe als. Muzikanten buiten hun schuld om... ineens te maken krijgen met bots. Uh, playlist bots. Uh, ja, dat, uh, dat is zijn uh, robotjes en uh, plastic AI dingen. En die worden dan op een gegeven moment ingezet... om jouw uh, nummer een beetje wat meer in die playlisten uh, en streams te voorzien. Terwijl die mensen daar helemaal niks aan kunnen doen. Want uh, die willen dat zo eerlijk mogelijk doen. Navy Fox was een van de slachtoffers. En hoppakee, daar werd er wel weer ook op een gegeven moment... Hollow Hearts uh, eraf gekieperd. En dus gingen de dames en die ene heer van Ivy Fox in het uh, geweer. En die zeiden van, ja, maar de, zo werkt het niet. En sinds, uh, nou geloof ik, uh, gisteren of vandaag is die weer teruggezet. Dus het uh, werkt dus wel als je maar genoeg uh, blijft klagen over dit soort dingen. Maar het uh, vind ik toch wel een beetje frappant dat een hele grote dienst als Spotify... dan bij de onafhankelijke muziekmaker de boel neerlegt en zegt... joh. Uh, het is jouw probleem. Ja, dan denk ik. Uh, maar zo werkt het niet. Je gaat toch gewoon ook over als platform denk ik zelf een eigen onderzoek uh, instellen. Maar hoe komt dat nou? Want die mensen die zeggen dat niet voor niks. En dus gooien we er maar weer dit uh, tegenaan. Als een soort statement richting de grote big tech bozo's. En Spotify is daar een van joh, er, er komen betere streamingsdiensten aan... en anders kun je dat altijd nog ergens anders kwijt. Maar iedereen schijnt als Lemmingen nog steeds... achter dat vermalen bij de Spotify aan te lopen. Maar goed, wij hebben er wat weinig mee op in dat opzicht. Want we krijgen het gewoon gelukkig rechtstreeks van de muzikant. Hè? Dus... En we moeten ook opletten dat we ons zelf niet in de voet schieten. Want onze bijvoorbeeld podcasts... die worden gewoon ook weer op datzelfde... Spotify uh, gewoon getoond. Dus ja, daar mag ik ook weer niet uh, te veel over zeggen. Maar wij zijn niet zo van, we zijn een beetje bezig om daar meer streams mee te genereren of wat dan ook. Wij uh, kijken dat wel uh, aan. En we hebben hier een techneut rondlopen die dat uh, heel goed in de gaten houdt. Of er misschien hele illegale bots ergens rondlopen. Ja. Nou, uh, de man uh, die uh, vanavond ook uh, de techniek, uh, meer of meer uh, de glaadstechniek uh, doet... En dat is de ene M van Dam. Dus die had dat, dat wel in de gaten, denk ik. Goed, genoeg gekletst daarover. We gaan straks een gesprek beluisteren met Phil Mets. Want die heeft een single opgenomen. En die single die heet Vlieg. En die wordt morgen uitgebracht. En daar gaat hij wat over vertellen. En dat zal ergens gaan gebeuren als onze gasten... die na acht uur gaan komen... Marvin Adam neemt namelijk ook nog een toetsenist mee. En dat is de tweede keer dat Marvin Adam hier in deze studio gaat komen. En dit keer heeft het ook te maken met het nieuwe materiaal wat hij in mei of in juni heeft uitgebracht. Daar wil ik vanaf zijn. Maar dat ga je straks vanaf 8 uur horen. Een barstersvol muziekverhaal. Hier is bijvoorbeeld Muello. En binnenkort komt er een nieuwe single van de maan. En dit is een van zijn oude singles. Something Better. In my ear, mm -hmm. Mm -hmm. you'll see that you like me. You talk to me. And I know it's not sincere. Oh, no, but me, I might be. Yeah, why? Cause I know I'm not the one for you, for you. and you know you're not the one. one for you too Don't you think if six feet tall, lieutenant, acting like God only knew what's good? We gaan er zo direct uh, nog uh, terug horen, want deze Demira die heeft gewoon in juni nog een EP uitgebracht. Ik heb een paar keer uh, dit nummer ook uh, laten horen in die tussentijd. Niet wetende dat zij dus een EP Yes, I Disagree heeft uitgebracht. Dat deed ze in juni. Het uh, was een onderdeel van een toneelstuk, wat uh, Kind of Human volgens mij heet. En daar heeft zij dus een uh, werkstuk uh, bij gemaakt. En die EP, daar gaan we straks ook nog wel wat dingen van laten horen. Dus dat komt straks. En dit was The Danger of Freedom. En die komt uit 2023. En is van het album Iggy. En daarvoor hoorde je Moello met Something Better. Uh, bij het benoemen van al die tracks van die EP... kom ik er ineens achter dat ik uh, de metadata een beetje verkeerd had uh, meegegeven... En daar stond ineens Van Piekeren bij. Ja, uh, want die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Want daar werd ik uh, een beetje op gewezen. Van Piekeren samen met uh, Johan Fransen, want uh, dat uh, is toch wel het luistere tweetal. En die van Piekeren is toch weer heel erg creatief geweest. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En die ga je nu horen. Dat nummer dat heet zonder de Kia. Bij het lezen van je afscheidsgedicht. De nieuwe beste vriend voor het leven, die je de volgende dag niet herkent. Twee uur door de stad in een taxi, omdat je je adres vergeten bent. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd. De kajaksten, nu hard zingend op de Punning Site. De liefdesbrief naar de vrouw van je baas, het verschroeide Persische erbij. De oninclusive vakantie naar Rusland en het huwelijk daarna. De tatoeage van Trump op je rug en het linkje MDMA. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Zonder tekila, dat was al echt niet gebeurd. Dat was al echt niet gebeurd. Dat was al echt niet gebeurd. Zonder te kila. S'nachts maakt op de duikplank en daarna het politiebureau. De cursus Chinees voor beginners het kaartje voor het bloemencozo. Zondagmiddag tien over vijf ik word wakker van de telefoon. Ik heb alleen mijn schoenen nog aan en mijn zintuigen doen niet zich gewoon. Mijn vriend op de voicemail die vraagt, wat had jij gisteren genomen? Je filmpje onder de toets gaat viraal en hoe ben je ooit thuis gekomen? Jezus, hoe kom ik aan die ring door mijn neus en gaat die bij ooit toch voorbij? Van wie zijn al die kleren in bed en hoe de fuck in godsnaam ben jij? Dat was allemaal echt nooit gebeurd. Dat was allemaal echt niet gebeurd. Dat was allemaal echt Niet wat het lijkt, ik trek mijn eigen plan Maar ik doe ook maar wat Want ik denk veel te veel na over wat de toekomst brengt En vind de stappen die ik zet soms veel denk Ik volg mijn hart Maar hoe doe je dat? Ik schrijf het in de lucht Ik wil, ik voel het is dichtbij me, staat al geschreven in de lucht. Schrijf het in de lucht, was dit van Annabelle Daarvoor hoorde je van Piekeren met Zonder tequila. Wel grappige tekst. En dat uh, heeft hij aardig uh, weer uh, gedaan. En dat is ook niet de heer Frits Spits ontgaan. Want die heeft hem ook alweer uh, mee. Uh, ja, die heeft ook uh, laten horen in zijn programma. Dus ja, wij kunnen dan in dat verband niet achterblijven. Nuland, die hebben we vorige week al aan het woord uh, gelaten over bijvoorbeeld zijn nieuwe single. Maar ook over New Worlds En dat verhaal dat krijgt een vervolg. Want we gaan uh, met Elsen van de Greft uh, de komende week uh, praten. Want dat is de andere kant van uh, Newells. En die hebben uh, komende vrijdag. Uh, dus niet komende vrijdag, volgende week vrijdag. Ik moet het goed zeggen. Want uh, het is vandaag de 14e en morgens de 15e. Dus ook een vrijdag. Maar de 22e augustus komt uh, een single uit. Uh, de, de eerste echte single van Newells. En die uh, wordt toegelicht door Elsen van de Greft. Maar hier hebben we hem nog. In uh, de vorm met alleen Noodles zelf. En dat heeft hij ook uh, netjes uh, gedaan. All I Wanna Do Is Party heet die single. Ja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 In deze situatie hierin bij de gasten in de studio uh, zit er weer één hier, die jongeling van het gezelschap. Uh, die zegt uh, gewoon, ja, jullie lopen te stoken in uh, die bejaardenwoningen van jullie. Nou, ik kan je vertellen, beste Thomas de Jong, dat is dus helemaal niet het geval. Want uh, kijk, ik maak gewoon handig gebruik van het feit dat de zon schijnt. En ik kan de temperatuur redelijk nog zelf regelen. En bovendien, het is blokverwarming. Dus de verwarmingen staan gewoon helemaal uit. Dus uh, de, er wordt helemaal geen, uh, geen stookdingen. Helemaal niks. Dus het is dus gewoon... Gewoon, gewoon... Net als ieder ander. Profiteren van de zon. En het uh, zonnetje gewoon in je, in je woning uh, laten staan. En dan wordt het vanzelf warm. Goed, uh, dat was even een zijstap. Want ja, er wordt hier iets tegen mij gezegd... Uh, buiten de uitzending om. Of uh, tijdens de uitzending. En dan ga ik even keurig netjes zeggen wat ik hier heb laten horen. Nuland met All I Wanna Do Is Party. En daarachter hoorde je Ajon met Undress Me. Nu tijd voor Blitz en Praten heet de single die hij al eerder heeft uitgebracht. Ik kan praten over dit, ik kan praten over dat, ik kan praten over alles wat ik voel in mijn hart. Ik kan praten over trauma en over waar het fout ging. Kan praten over goed en praten over schouling. Ik hou het bij mezelf, kan niet praten over jouw ding. Kan praten over mijn mentaliteit en mijn houding. Kan praten met mijn vrienden en praten op het werk, praten met familie en praten met mezelf. Ik kan praten over geloof, maar niet over de kerk. Kan praten over mode, maar hoeft niet over Ik Kan praten over sporten en over mijn gezondheid. Kan praten over avondeten zit het aan het ton en kan praten over bars, venus en mars alle mensen in de kosmos weten ervan, ik kan praten over alles wat er leeft in mijn hart, ik kan praten over hippo, want daar weet ik wat van ik kan praten over het over de verslaving. ik kan praten over OV en over de vertraging. jou ik kan praten over vaderschap ik kan praten over liefde en praten over verlatingsangst, ik kan praten over Amsterdam, Neistat, maar dan liever over Zuidoost dan de Zuidas anyway, ik kan praten over alles wat ik wil, ik kan praten over praten, maar ik praat niet veel Soms gooi ik deze Libi dingen op de boy die ik niet kan verdragen Gelukkig kan ik praten, er zit inmiddels 16 bars in 24 uur Zo veel dacus hebt nog gauw, ik kom eens in de buurt praten Ik kan praten, ala praten, heb je in de gaten, praat je mee praten Ik kan praten, ala ik kan praten over pijn, ik kan praten over spijt Ik kan praten over nooit meer in te halen tijd Ik kan praten over twijfels en onzekerheid Maar voor de volledigheid, ook over wat me verblijft Ik kan praten over ruimte, tijd, continuïteit Over absolute waardes en relativiteit Over creativiteit en leven voor de mij, Over depressiviteit en negativiteit Ik kan praten over ruzie en over hoe ik het nu zie Ik kan praten over veel te snel getrokken conclusies Ja, Ik kan praten over vriendschap Ik kan praten over Tony en over Lino en Gila Ik kan over beats praten over beats En als het moet kan ik zelfs praten over niets Kan praten over koetjes ik wel het juist, maar ik hou het real Ik kan praten over praten wat ik wil, maar ik praat niet veel Soms gooi deze lieve dingen op de boy die ik niet kan verdragen, gelukkig kan ik praten Er zit inmiddels 16 bars in 24 uur, zoveel dakjes zijn toch alweer, kom eens in de buurt praten Ik kan praten, Aladee praten, heb je in de gaten, praat je mee praten Ik kan praten, praten Wanneer de twijfel overwint, dat is wanneer de stilte ons weer vindt En dan bevind ik mij alleen, ziels alleen in mijn hoofd. Waar duizenden gesprekken, miljoenen scenario's zich hebben afgespeeld.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 Ik wil zeggen, maar. Ik kan niet ruimen worden. Het komt van een album. Die ze in juli hebben uitgebracht. Vals perspectief. Ik kwak een beetje door het uitro heen. Maar uh, dat heeft ook te maken met uh, de manier van het album uitbrengen. Want ze hebben Engelstalige nummers, dat is het merendeel. En twee Nederlandstalige nummers. En één ervan hebben ze zelfs als single uitgebracht. En dat is deze. Rennen door de tijd. Blitz, hoorde je ervoor met praten. We gaan ook verder. Want afgelopen vrijdag heeft uh, Judah Rivers yeah. deze single uitgebracht met het nummer dat heet Voodoo. it's <middels> It's totally new but it's not It's from my up-and-quarter It's so next level what you got Is it coming from third? It's totally new but it's not Ja, uh, dit was Plain Talk en dat was dan wel weer grappig dat ik dat uh, mm, uh, een beetje uh, ja, ter sprake haalde. Want er werd weer bij de uitzending om weer gevraagd, zich wie komt er dan de 28 augustus spelen? Dat is Claire uh, Lintelo, die komt dan uh, spelen. En uh, dat uh, associeer ik meteen met de heer Maarten van Duin. Die doet een radioprogramma samen met een bos mensen. Bij RPL Woeren. dat programma dat heet Podium 1071. En dan wordt er ook meestal door Thomas de Jong gevraagd. Ga je hem dan ook stellen, de Maarten Verduinvraag? Nou, uh, en toen noemde hij ook nog een andere vraag uh, een of andere gek, dat was Mitchell van der Gaag. maar uh, dat is de wietse van de grote vraag. En die hebben we ook dat, dat is een andere vraag als de Maarten Verduin vraag. Maar goed, uh, we hebben dat uh, een beetje ingevoerd, vind dat de man dat ook wel een beetje verdient deze Maarten Verduin, want hij is een goed interview. En daar lieg ik niks aan. Luister zelf maar, komende zaterdag in datzelfde uh, radioprogramma van RPL Woerden Pony mee ons even, want dan besteedt hij aandacht aan het Val En dat is een uh, festival in Woerden. En daar wordt de line-up uh, bekendgemaakt. Dus voor de muziekliefhebbers is dat dan natuurlijk altijd heel fijn. Um, dan even de nummers die wij hier net hebben laten horen. Dat is Judah Rivers met Voodoo en daarachter hoorde je Plaintalk en die Plaintalk daar had ik het dus net over. Die is in datzelfde programma geweest. Moet je, je naar man? Want je uh, je koffie? ja, lekker ik wil uh, wel een bakje koffie. Precies tijdens mijn aankondiging, <laughs> mooi figuur. Uh, maar goed, Plaintalk die uh, hebben we ook een beetje laten horen, omdat zij dus in datzelfde programma op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. ...te horen zijn bij collega Verduin en consorten. Dus dat uh, is de reden waarom we ook uh, Plaintalk hier het een en ander laten horen. Nu is het tijd weer voor iets wat uh, min of meer toch een algemeen uh, gemeengoed is uh, geworden... ...bij de, denk ik, de radioprogramma's in Utrecht en omgeving. Maar hij is ook regelmatig hier uh, te horen geweest, Ernie Green. Oftewel, Erschrijving en... Zijn band heet Kasper Baum. En, en het nummer waar ik nog steeds eigenlijk best wel een beetje verkikkerd op ben. Het is wel een oud nummer. Dat is dit nummer. Kids on the Carpet. too the wrong A swirl of disappearing Silent wintertime Floating on the carpet Into a better life All is in the drawing, As things get in the way The kid on the carpet He draws a new day He draws the yellow sunrise Draws into the night The kid on the carpet Never asking why Why He can do it, for he's never tried before, to fall into the unknown, find the treasures on the floor, and all it takes is courage, the urge to find out no more, a pellet on your mind, all the colors you adore. But in all the teasing cries The lighthouse will reveal Just be open to the signs In all sweet leather bags There's truth and there's a lie Sweeter altogether than sons of apple pie The kid on the carpet As mother sings the him Scrapples leaves and branches As he hides the words within The outside closing in But never closing up. The kid on the carpet Always in love in love, in love, in love Convinced that he can do it, but he's never tried before To fall into the unknown finds the treasures on the floor And all it takes is courage, the urge to find out no more A palette on your mind, all the colors you don't Dit was uh, Low Addicts uh, met Dark Night Gloom. Uh, we zijn een beetje aan het uh, eind van, uh, van dit uur gekomen. En we hebben nog uh, wel één nummer staan. Wat we laten horen. Bovendien is dat ook uh, van iemand die binnenkort trouwens weer met een nieuwe single uh, gaat komen. Straks! Vanaf 8 uur, als we alles een beetje op de rit hebben staan, dan komt Marvin Adam hier spelen. En ik heb net een lijstje gekregen met alles wat hij wat, wat, wat gaat doen. Vier nummers, dus we zijn ook vlug klaar. Dat is wel duidelijk. Maar goed, dat doen we zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog in het programma nog het gesprek met Phil Mets. Ik heb niet gezegd dat we dat al in het eerste uur zouden doen. Maar uh, dat zal nog uh, ergens voorbij gaan komen. Want match is weer bezig geweest. Uh, en hij heeft de bedoeling dat er nog uh, meer materiaal van hem gaat komen. Maar dat zal hij ook in het uh, gesprek zelf gaan vertellen. Die single die uh, morgen gaat uh, verschijnen, die heet uh, overigens Vlieg. En dan verklap ik al een flink deel van uh, alles. Uh, ja, vlieg op. En uh, ik zie ze vliegen. Uh, dat, dat soort dingen, dan krijg je dat soort teksten. En er is, trouwens Thomas de Jong. ik vind het wel heel erg leuk... er is ooit nog eens een keer een man, die heet uh, Jelle Vliegen... en die besloot om zijn zoon Sietse te noemen. Ja? En dan krijg je dus Sietse Vliegen. Ja? Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar goed, uh, die zingel die heet uh, Vlieg. En dat doet hij niet alleen, want hij doet dat samen met Rens Weyenborg. En wie is Rens Weijenborg? Rens is uh, één van de drie onderdelen van Rens, ja, hier en om een kol. Ja, precies. Die man. En we gaan uh, zo'n plek op uh, richting uh, het einde van dit eerste uur. En dat doen we met de winnaar van Mooie Noten 2025. Inderdaad, hij komt eindelijk ook met uh, nieuw materiaal. En dat is volgang voor Someone Like You. Searching our way For way too long Of keeping this secret That you are the one Who makes me reach high High out of reach And I do have a clue About what I would do For someone like you